Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Amerika is een man van 21 opgepakt die geheime stukken van de overheid zou hebben gelekt. Afgelopen tijd waren op internet documenten in te zien van het Amerikaanse leger en de inlichtingendienst. Die gingen onder meer over de oorlog in Oekraïne. Volgens de New York Times is nu bekend wie dat heeft gedaan, zegt correspondent Marieke de Vries. Ja, we weten inmiddels dat het om de 21-jarige Jack Texera gaat. Hij werkte op een luchtmachtbasis in Massachusetts op Cape Cod. En op dit moment begrijpen we dat de politie al voor zijn huis staat in Massachusetts en ook dat een arrestatie aanstaande zou zijn. In zijn vrije tijd zou hij ook online een online groep met tientallen jonge leden beheren waarin ze spraken over wapens en racistische memes naar elkaar stuurden. Jongeren onder de 16 mogen niet meer werken als flitsbezorger. De minister heeft de regels aangescherpt. Maaltijdenbezorger was al verboden voor kinderen tot die leeftijd. Maar er komt nu ook flitsbezorging bij. Er gaan ook nog wat andere regels veranderen. De tijden in het weekend waarop jongeren mogen werken worden aangepast. En ook op zondag mogen ze straks werken. In Gelderland is een gewonde wolf doodgeschoten. Die was vanochtend aangereden op de A12. Zijn poot was helemaal verbrijzeld. Omdat wolven beschermd zijn, mogen ze niet zomaar worden afgemaakt. Een stichting voor wildaanrijdingen moest hiervoor toestemming vragen aan de provincie. Het kadaver van de wolf is naar de Universiteit in Wageningen gebracht voor onderzoek. En het was een spannende avond voor Feyenoord tijdens het thuisduel met Aas Roma in de kwartfinale van de Europa League. Mats Wiever schoot Feyenoord naar de overwinning met 1-0 in de 53 e minuut. Sportcommentator Andy Houtkamp zag zojuist dat de wedstrijd werd afgefloten. Vandaag gaat Feyenoord winnen, want het is afgelopen. Het laatste fluitsignaal van José Maria Sanchez. Mats Wiever uit Boorden is de matchwinner in de kuit. Feyenoord wint deel 1 van dit tweeluik met Aas Roma met 1 tegen 0. Het was een schitterende wedstrijd, een prachtige sfeer, een voetbalfeest in de kijk. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht blijft het droog en gaat de wind ook wat liggen. Morgen af en toe zon, middags een bui en een gaat op 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB. Ook in Noord-Holland wordt de avondspits nu minder. Nog 43 kilometer file op de wegen in onze regio. Je hebt nog wat extra vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Nieuwmeer. Daar staat 5 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Op de A10, de ringweg van Amsterdam. Vanuit het Koemplein naar knooppunt Amstel. Na een ongeluk bij knooppunt Amstel nog een half uur vertraging. 6 kilometer file staat er, maar de weg is weer vrijgegeven. En op de N205 nieuw op Haarlem. Bij Haarlem 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 The don't need that. Fist raise the don't need that. Fist raise the don't need that. Fist raised! Nou, het uh, gaat eigenlijk een beetje onder de kop. Woedende mannenmuziek. Uh, dat, uh, dat is ooit uh, wel eens een beetje door een uh, collega hier bij uh, deze omroep. Wilco Toebak wel eens uh, gezegd. Die term, uh, die hij die, op een gegeven moment eens een keer s'nachts uh, eruit. Dan had ik een nachtprogramma met hem. Die zegt, dit is woedende mannenmuziek. Nou, dat is het ook zeker. Uh, Hoefs. en ze hebben een EP vorige week uitgebracht. Uh, Vier nummers staan erop. Maar jongens... Je bent binnen 10 minuten mee klaar. Dus, uh, dus uh, zo lang duren de nummers. Nog niet eens 2 minuten. Uh, het is nog niet eens 8 minuten en dan is het klaar. Uh, dit uh, heeft ook weer duidelijk uh, te maken dat het uh, een soort uh, recalcitrante tekst is. Maar degene die Ramon van Geitenbeek, dat is de frontman van de band, een beetje kennen. Uh, Lead Bloomer was duidelijk een uh, nummer wat hij uh, gemaakt heeft van ja, uh, ik uh, vind toch dat je me moet accepteren zoals je bent. Maar dit zit daar ook een beetje in de buurt uh, van dat je me niet in een hokje moet uh, douwen, want... Daar hou ik niet zo van. Uh, want ik uh, ga niet uh, iemand. Uh, ik ben niet iemand die zomaar mij laat veranderen. Omdat de anderen dat van mij vragen. Dat is een beetje de strekking van het verhaal. Met. Dank aan Ludwin Schouten, de bassist van de band. Want op een gegeven moment kon ik Ramon echt niet meer horen. En ik wilde gewoon weten, waar gaat het dan over? En dan uh, was Ludwin zo vriendelijk om mij de hele songtekst uh, even te sturen. En uh, zo ben ik erachter gekomen. Um, goed, we zijn in het, uh, de laatste uur terechtgekomen van deze Alternative FM. Met de gasten Tuskhead. Nou, um, dat is meteen ook een brandende vraag. Dus ik ga gelijk meteen weer een vraag stellen aan Patrick. Oké. Okay. Uh, Tuskhead, uh, wij zaten, Marcus en ik, uh, voordat jullie hier binnenkwamen. Waar komt die naam vandaan? Oeh ja, dat, dat is een <laughs> vraag die krijg ik best wel vaak. Ja. ja um, eigenlijk, Tuskhead is ontstaan uh, een jaar of zeven geleden, denk ik. Um, en toen was het nog niet echt mijn main naam. Want ik heb eerst gewoon muziek uitgebracht onder Patrick van Zandwijk. Ja. Toen is het Sandwick geworden... Uh, Sandwick? Dat, Sandwick. Omdat, oh ja, Zand, omdat ja het een Zandwijk, op Sandwijk ja. ja, Ja, ja, ja. Het is, volgens is mij... nog iets anders dan Zandvoort? maar dit is Sandwijk. <laughs> ja, oké. Okay. Het komt in de buurt. Ja, uh, ja, ja duidelijk. <laughs> uh, maar dat was een of ander plaatje in Ierland of een eiland. Ja. Dus daar viel online gewoon niet mee te concurreren. Nee, nee, nee. nee. Dus ik moest wat anders. En Tasket had ik toen ooit bedacht van een mandoline metal project. Ja. Dus een combinatie van iets ruiger werk. Uh, maar daar heb ik toen uh, drie nummers uitgebracht... Uh, en dat helemaal links laten liggen. Maar toen dacht ik, oké, okay, ik moet iets anders... Uh, voor mijn eigen meenaam. En mijn genre is een beetje uh, country geworden. Wat past daarbij? En toen dacht ik, Tuskhead... dat heeft wel echt zo'n zo lekker country-vibeje. Het de, ja. de, de, de Tusk-stukje. Ik heb het gewoon random toen... Tusk vond ik leuk om bij een bandnaam te gebruiken. Toen heb ik een random bandnaamgenerator gebruikt... van wat zou daarbij passen? Ja, ja, uh, uiteindelijk ja, ja. was het van, oké... Okay, dan denk ik dat dit het wordt... Ja. Uh, Tusk denk ik ook aan Fleetwood Mac. <laughs> ja. Heb jij iets met Fleetwood Mac? Het, het is niet zozeer een inspiratie voor mij, moet ik zeggen. Voor Robin wel meer. Ja, ik vind het gewoon wel hele gave muziek. Ik kreeg ja. er wel, op, ja. wel heel graag naar. Ja. Maar ik heb die link dus nog nooit gelegd. Nee. Tusk, nee. Ja, nee. Dat is mij niet gelegd. maar uh, ze hebben ooit een single uitgebracht. Die heet mm. Tusk. Ja. Uh, en wow. nog, nog sterker, um, er is zelfs een band... Die het hele oeuvre uh, op een, een theatertoernooi. Daar zijn ze nog niet klaar mee. Dat is de Cosmic Carnival. <laughs> dus uh, die, uh, die hebben. Ja, op een gegeven moment hebben ze hun eigen. Ja, sorry dat ik het zeg. Hun eigen identiteit gewoon ingeleverd. En ze zijn gewoon. Ja, Fleetwood Mac uh, ja. Gaan, uh, gaan doen. Ja. Ja. ja. vind ik wel jammer. Want de, uh, de Cosmic Carnaval had. Uh, briljante nummers, moet ik, uh, ja. moet ik vertellen. Dus, maar ze zijn op een gegeven moment uh, toch hebben ze besloten om iets anders te gaan doen. Ja. Zonde. Ja, nou ja, goed. Daar uh, hebben ze uiteindelijk voor gekozen. Ja, ja. Het is, een nou, keuze. is dat ook iets misschien wat jullie zouden kunnen overwegen? Om iets met muziek uh, te, te doen in theaters? Ja, covers gebeurt heel veel. Ja, klopt. Covers gebeurt heel veel. Ik heb wel eens gedacht inderdaad, aan, aan een zijsprong. Ik, heb, ik ben zelf begonnen met instrumentale muziek schrijven. Dat doe ik al iets van 15 jaar. Mm -hmm. um, en ja, ik heb ook wel eens gedacht aan dingen, inderdaad... of voor uh, bijvoorbeeld een theaterproductie, muziek schrijven of mm -hmm. uh, eh, meer, meer die tour op te gaan. Ook uh, op mijn vorige album stond het nummer uh, Saddle, up. Saddle Up. En dat was eigenlijk een soort van western film intro. En dat was ook een intro voor een ander uh, Country Americana nummer. Ja. Dus daar ligt nog steeds wel een beetje ja, die interesse. Ja. Ja, uh, uh, heb je ook iets met het land? Ja, Want zeker. Uh, er is hier ook nog eens een keer iemand geweest. En dan ben ik even gauw zijn naam uh, kwijt. Oh, dat is erg. Dat is heel erg. <laughs> uh, die, uh, die had Lewis en... Nou ja, Clark. Dat is het album. Mm -hmm. En dan ben ik potverdorie gewoon de naam, de naam van de man uh, kwijt. Maar hij uh, uh, had iets met het land. Ja. Dus... Ja, nou ja, zeker. Ik, uh, ik heb ook nog steeds het plan om uh, gewoon een, een aantal maanden daar rond te gaan trekken. Mm. En een uh, campertje te huren of te kopen, maakt niet uit. Maar gewoon daar rond te trekken. Uh, en ook gewoon even alleen met de gitaar. Mm. En daar dus echt nou, ook gewoon inspiratie voor muziek uh, uit te halen. Gewoon puur gefocust op die muziek. Ja. Uh, yeah. In barretjes, cafetjes spelen, uh, op straat spelen... Om gewoon even dat hele gevoel van... Ja, waar mijn muziek eigenlijk uh, de, de grootste link mee heeft... Ja. Uh, om dat zelf ook gewoon eens echt te gaan proeven. Ja, mountaineer! Ik ben er, ben er inmiddels <laughs> op gekomen. Ja, dat moet ik zoeken in mijn in in bovenkamer. Maar ma Mountaineer, hij is ook uh, bij Leo Blokhuis uh, zelfs ah. nog geweest. Dus. Nice. Maar hij is ook hier geweest. Uh, Marcel Hulst ja. is het. Uh, de man die achter Mountaineers staat. Maar die, uh, die had iets met het land. Dus jij ja. eigenlijk in dat opzicht Zeker. ook. Uh, ja. Ja, dan ben je ook niet de enige. Want Max Polman heeft hetzelfde. Ja, dus, uh, dus jullie hebben het dus duidelijk... Is dat met jou ook het geval? Want ik... Uh... Ik moet zeggen dat dat wel gegroeid is in de ja? tijd Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, op zich zou ik er ook wel graag uh, mee naartoe gaan. Ja? Of dat dan inderdaad ook drie maanden gaat zijn, dat geloof ik niet. Nee. <laughs> ja, maar Max... Maar... ja ja. Ja, idee, Ma uh, Max vertelde hier in onze uitzending... Max Polman dus, die zei van... het is niks leuker om met je, met je camper... Dan, uh, dwars ja. mm. door de prairie... en dat je dan het gehaal van de coyote... in een oh, ijskoude ja. nacht uh, hoort. precies, ja. zoiets. Ja, dat wil ik dus ja. ervaren. Dat willen jullie dus ook ervaren. Ja. ja. ja en uh, hij zegt ook van de Grand Canyon... dan besef je hoe groot hij eigenlijk is. Ja, ja, ja, dat gaat dus, ja precies. Uh, zou je daar dan ook inspiratie uit kunnen halen... voor bijvoorbeeld nieuwe liedjes en dat soort dingen? 100% ja. ja. Ja, ik, ik denk dat je... Uh, nou ja, nu lukt het me al uh, bijna op dagelijkse basis wel om teksten en dergelijke te schrijven. Mm. Maar ik denk als ik in die omgeving ben, die omgeving die me juist nu, terwijl ik er niet ben geweest, al zo inspireert. Mm. Ik denk dat dat zeker wel uh, een bron van nieuwe muziek gaat zijn. Oké. Okay. Um, dat is uh, alvast weer iets uh, duidelijker weer uh, van, uh, van jullie kant uit... We gaan weer verder even met een stuk muziek te laten horen. Dat is van Demira. En zij komt met, volgende maand met een heel album. Ook daar mag ik de pen hanteren in de Melkweg. Want dat is op 10 mei dat ze dat doet. En een van de singles die ze heeft uitgebracht... Dus een van de laatste singles... is T.D.O.F. Chernobyl, eh? ...zeer filosofisch liedje eigenlijk ook... ...als je ernaar luistert. Klaksteking... ...en het uh, komt van het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. This is what it feels like is van Close to Fire. En dat is niet zomaar, want uh, ik was getuige bij de album release show van Starfish... het uh, afgelopen weekend zaterdag. En wie stonden doen in de support deze Close to Fire? En beide bands hebben nog een Rob Agner-award verleden. Dus dat uh, maakt het dan heel speciaal. En bovendien heb ik uh, voor 3 voor 12 Noord-Holland... een heel artikel erover geschreven over hoe zij terugblikken... Of het afgelopen jaar, dan heb ik bij monden van Patrick Morgen gedaan. Ja, Morgen. Ja, dat, zo, zo heet die jongen nou eenmaal. En uh, het uh, interview heb ik ook opgenomen. En ik denk, ja, zeg ik tegen Patrick, ik uh, ga het ook uh, gebruiken voor alternatieve FM. Dus bij deze. Jullie hebben vorig jaar uh, de eerste. Uh, jullie hebben vorig jaar een uh, EP uitgebracht, uh, nee, een album. Ja, vorig jaar als eerste album. Ja. 2022 in oktober. Ja. Album this is what it feels like. Ja. Yeah. Uh, en daarvoor in 2020 hebben we ons eerste EP uitgebracht. Maar dat is alweer een beetje oude nieuws. Ja, maar het gaat even om, die, uh, om, om dat album wat je mij hebt gegeven. Ja, precies. Ja. Ja. Ja. Uh, this is what it feels like. Ja. Uh, hoe, is die, hoe is dat verder eigenlijk ontvangen in het, uh, in het land, de, de, dat album? Het gaat eigenlijk best wel goed. Als in, uh, we hebben zojuist uh, in, in maart hebben we een clubtour door Nederland gedaan. Mm. Dus op verschillende steden in, uh, in Nederland onze eerste eigen show's. Onze eerste eigen clubtour. Mm. In uh, Groningen, Amersfoort, uh, Den Haag. En dan uh, nou, hadden we eigenlijk een soort van de bijen erbij uh, gevoegd. Mm. En uh, nou allemaal... Uh, ja, allemaal echt goede volle shows. dat was heel erg mooi. Ook in Groningen dat er ineens 120 man stond. Terwijl, uh, terwijl we daar nog nooit... Uh, of ja, terwijl we niet wisten dat we daar fans hadden zitten. Mm. Dus uh, het wordt echt goed ontvangen. En, uh, nou ja, het KLM heeft onze track Summerhees ook opgepakt. Yeah. Die, uh, die gebruikt hem bij, uh, uh, op het moment dat je landt... Ja. Uh, maar dat, zou, dat is ook alweer anderhalf jaar zo. Ja. Sinds, sinds anderhalf jaar geleden al. Ja. Nee, graag maar. Ja, wat, wat kun je dan uh, daaruit afleiden? Uh, dat, dat, uh, dat jullie in ieder geval uh, ja, een beetje vaste voet onder de grond uh, beginnen te krijgen in uh, muziekland? Ehm... Uh, Ja, toch een beetje lastige vraag is dat. Ja. Kijk, we werken, we werken gewoon heel erg met langzamerhand heel veel zieltjes binnen. Ja. Uh, dat doen we eigenlijk al jaren. En nu was dat de eerste keer uh, met zijn eigen club doen ja. Dat jaar hadden we nog een, uh, een uitverkocht witte Soet. Ja. Twee jaar daarvoor hadden we een uh, uitverkocht ook. Paradiso. Ja. En nu gaan we 14 oktober, uh, dat konden we gewoon binnenkort aan dat we in uh, Paradijsen Tol aanstijgen, Paradiso Noord weer een eigen show gaan doen. Mm. Dus het is zeg maar steeds elk jaar een, een stapje erbij. Ja, yeah. dus dat is lekker. Yeah. Uh, ja, vast voet. Ja, kijk, we hebben, hebben 85.000 maandelijkse luisteraars. Dat is uh, op zich is dat uh, ja redelijk... enigszins al een soort van vast voet. En, en mensen komen ook wel echt voor ons naar bepaalde shows toe. Ja. Yeah. Dus, uh, maar voor de rest in. Uh, festivals in Nederland, en dan heb ik het over ook wat kleinere, festivals, maar, maar zeg ook een beetje de mainstream festivals, dat, ja, daar, daar, daar zijn we nog niet heel actief, dat, ja. dat zouden we wel graag willen. Ja, oké. Okay. Eigenlijk dat is een beetje de volgende focus. Uh, oké, okay, duidelijk, uh, dan hebben jullie dus uh, nu uh, This Is What It Feels Like vorig jaar uitgebracht, uh, hoe staat het met uh, ja, de, plannen, de, de plannen voor nieuw materiaal? Ja. Nou ja, wat het is, is. Uh, wij, uh, zomers spelen we heel veel. En uh, winters dan uh, schrijven we weer muziek. Ook uh, allemaal uh, veel in het buitenland om uh, inspiratie op te doen. Ja. En. Uh, ja, ook een beetje. Te, te bij te komen van de drukke zomer. Ja. Um, daar zijn we nu druk mee bezig. De eerste demos zijn al af. En we gaan. Uh, volgende maand gaan we de studio in. ...om vervolgens deze zomer al de eerste singeltjes weer uit te brengen. Oké, okay, dus, uh, dus dat staat er al op, uh, op stapel? Ja, ja, ja. Ja. Uh. some ball. What it feels like Een beetje uit de buurt van Heemskerk Kastrikum. Daar uit die, die rijden Daar hebben ze hun domicile. Daar band Close to Fire. En ze hebben bepaalde ambities. Die hebben ze al min of meer uitgesproken. Dat ze graag op de festivals willen komen. En als ik het geluid zo hoor, dan denk ik... Nou, het zou zo maar kunnen. Um, inmiddels zitten ze weer aan de andere kant. Namelijk bij de zangmicrofoons. En dan heb ik het over Patrick en Robin... En beter bekend als Tuskhead. Ik kijk weer eventjes uh, op uh, de EP. Want die, uh, die zit... Uh, ja, en dit is er weer eentje. Die komt inderdaad van die nieuwe EP. Die yes. volgende week... 21 april hè, komt die uit, yes. Patrick. Goed, ja, ja oké. Okay. Um, en dit is een van de, de tracks die erop staat. Loose Control. En die ga je nu horen. Yes. Of town, where we'll grab a drink and dance along to the rhythm of your heartbeat, meeting mine. Pouring gasoline upon the fire, filling our hearts with pure desire. Just slowly put your lips on mine. But you just get me to. I won't let go I saw your tears from miles away The past still hurts, what can I say? But it won't define what you hold true Let light shine on me and you. Love still carries you away Each day it brings you back to me Forever now the blank can see The future scared me to the bone But your smile makes me lose all control The ground won't spare and full of three Just grab my hands, I won't let go To the but lief best een lief liedje. Ja, een best een lief liedje eigenlijk wel, ja. ja. Ik kan het wel. Ja, je kan het wel, ja. Dat valt mij op. Ik heb even een, een deels even, gewoon even een beetje het laatste stuk. Ik denk, ach, het is best uh, heel vriendelijk uh, als ik het zo hoor uh, en beluister. Um, dat, uh, ik weet niet hoe dat uh, met het laatste nummer is uh, wat we vanavond uh, van jullie kant uh, gaan horen. Dat heet Vol. Yes. dark of day Is there anything left to say Three days running backwards Should I move on You were standing in the doorway Did I give it all away The mind drews to a place already a eh? season away I'm running in orange But crying in red I can't believe that fall is all we got left There's a lot of history But the music stopped to play The leaves keep falling, a song will find its way The green starts to fade Will the rain fall today? The tail I's paved the way I swear I saw you only yesterday I'm running in orange But crying in red I can't believe the fall is when we got left Ook deze, ik heb er ook even weer een beetje goed in gezeten. Vooral de metafoor met het orange en red. Dat doet mij sterk denken of je een verkeerslicht daarin hebt gebruikt. Dus uh, dat, uh, daar zat het, uh, zat het een beetje in. Maar er zat ook een behoorlijke uh, dosis melancholie. Zat er iets in? Dus, dat ook. En nou ja, voor de rest, uh, het is, uh, de, nou, ik hoorde het ook aan uh, de stijl. Een, een beetje een donker nummer is het. Ja. ja. Nou, we gaan uh, straks nog even met jullie napraten, praten. Maar eerst uh, gaan we nog uh, hier uh, muziek uh, laten horen. Uh, die uh, komt van het label Dizzy Panda uh, Jazzapash. Zo uh, is het uh, de omschrijving van waarschijnlijk het muziekcollectief. En een van de nummers die uh, op uh, die track staan is Human Beings. Shut the fuck Alkmaar. Uh, ze heet de T-Rex. En volgende week sinds je ze hier uh, live in de studio denk je in deze uh, volle sterke dat gaat hem niet worden in ieder geval. Uh, dus we hebben ze gevraagd om iets uh, wat de boel aan te passen. En uh, dat gaan ze dus ook doen. Uh, ze zullen de versies uh, volledig... helemaal anders uh, gaan uh, laten horen. Dus ik denk dat het een haast... akoestische versie moet uh, gaan worden. Uh, dit is een van de, de nummers... die ze al hebben uitgebracht. T-Rex met I Stand My Ground. Um, ja, dame en heren, het, uh, het fijne gedeelte... van het muzikale maken... het muzikale maken... dat is nu voorbij. Ja. Um, ja. Wat vonden jullie ervan? Ja, we vonden Ach, het superleuk. Zeker. Ja, ja. goede setting zo hoor. Ja, ja, ja. absoluut. Ah, Oké. Okay. Um, nou ja, over optredens... daar hadden we het al een beetje gehad. Zijn er eigenlijk nog wensen... die jullie nog zouden willen uitvoeren? Oeh. Wensen? Deze uh, laat ik bij jou. Nee. Jawel. Oh, ja. laat hem bij mij. Nou, leuk. Het uh, is leuk dat <laughs> we lekker parkeren bij Robin. En, jij maar, nee, maar even. Ja. Uh, de uh, wens, ja... Het liefst natuurlijk nog meer. Ik ja. bedoel, alles is welkom. En uh, alles willen we ook wel uitproberen. Ja. Uh, Hetgene waar ik denk ik het meest zelf nog van genoten heb... is vooral de mooie intieme luistersessies. Mm. Dus daar zou ik zelf dan wel nog meer van wensen. Ja... Um, ja. En uh, verder gewoon een hele, hele goede zomer. Ja, alsjeblieft. Dat, dat wel. Ja, ja, heel graag. Want, als we het dan toch even over die zomers hebben. Want uh, er is natuurlijk iets van twee en drie jaar geleden wat er rond waren. Hoe hebben jullie dat ervaren dan? Want uh, dat uh, lijkt me dan toch voor muzikanten geen pretje. Als je weet dat je allemaal... Uh, ja, de kippen hadden wel eens een ophokplicht. Maar dat gold toen voor mensen. Uh, dat ja, dat klopt. Ja, wat wat, wat uh, ik toen merkte. Uh, omdat ja, je kon geen optreden van ons doen. Uh, wat ik veel deed was dus of in mijn eentje of met een uh, vriend van mij die Bas en uh, Tweede Stem uh, doet, mm -hmm. uh, op straat gaan staan sp spelen. Okay. Ja, dat dus, uh, en dat aan... hebben we ja. gedaan. We hebben, zijn door Europa toen getrokken met een campertje. Ja. Uh, en dan gewoon op, op campings in grote steden, daar gewoon op straat muziek spelen. Ja. En je merkt mensen, hè, je moest allemaal afstand en allemaal voorzichtig. Maar je ziet aan iedereen van dit heb ik gemist. Ja, ja, ja. En dat, dat werkt echt heel goed. En ook voor jezelf doet het dus heel goed. Ja. Ja. Um, is er dan toch iets wat je daaruit uh, hebt meegenomen... wat je dus misschien toevallige wijs op uh, de EP uh, hebt uitgebracht of niet? Uh, ja, nou ja, ik, ik denk dat ik daardoor uh, dus een nummer zoals Val... Uh, dat is heel uh, back to basics. Uh -huh. Eigenlijk hoe wij het live ook doen. Uh -huh. Want meestal staan we in een akoestische setting. Uh, en ik heb dat daar eigenlijk wel het meeste van uh, meegenomen... Hoe ik daar ook vaak stond, of met twee of in mijn eentje. Gitaar en ik. Uh, en dan gewoon overal mensen die gewoon om je heen lopen. Uh, dat is ook wel de sound en het idee waar ik meer naar terug wilde. Ja. Dus meer terug ja, naar jezelf en gewoon de basis. De back to basic. Ja. Zijn jullie ook van. Zijn jullie zelf ook zo? Kijk even jou aan, Robin dan in, in de basic ja dan gewoon ja, ja, back, to back to basic, basic ja. uh, dus je uh, redelijk basaal leven uh, in uh... zeg wel ja wel eigenlijk ja? Ja. ja ik merk gewoon waar wij onze uh, avonden vooral aan spenderen is uh, op de bank met de gitaar of zolder bij de gitaar oh. uh, dus we zijn vooral samen veel uh. lekker daaraan ja. bezig ja. Ja. dus muziek is gewoon ook van ons basic zeg ja. maar dat ja. is, ja. Het is, is ons. Het ja. is er, uh, gewoon een uh, standaard bij het levenspakket... wat jullie uh, eigenlijk dagelijks uh, doen. Ja, ja, eigenlijk is dat ja. de rode draad door het leven. Ja. Ja. Um, doen jullie dan uh, daar ook iets naast? Hebben jullie dan ook gewoon een baan? of, ja, of wat dan ook? Even... zeker weten. Ja, ja, ja. ja gelukkig. Vraagbaar? Ja, ja. ja, ja. ja. Nee, ja, ja ik, uh, zeker. Ik werk als marketing technology consultant. Ja. Vier dagen in de week. Een okay. ja. uh, marketing technology consultant. Ja. Wat houdt dat in? Nou ja, ik, uh, ik help bedrijven die uh, over het algemeen met marketing automation werken. Dus ja. een bepaalde uh, automatiseringssoftware. Uh, meestal van strategie tot aan implementatie tot aan uitvoering. Ja. Wanneer ze ergens hulp of advies bij nodig bij, hebben bij marketingplannen. Uh, nou ja, dan komen ze bij mij. Ah, dus dat ja. is een beetje kort de strekking van het ja, hele verhaal. Ja, ja. Gebruik je dat ook bijvoorbeeld om uh, bijvoorbeeld tussen het een beetje lekker in de markt uh, te zetten? In principe wel. Ja, alles ja. wat je in, je in je werk gebruikt, dat kan je ook mooi gebruiken voor. En je, je contentstrategie voor social media, uh, ja. het, uh, het produceren van uh, video's, uh, het distribueren ervan, het promoten. Ja, dat, dat, dat helpt er allemaal wel in mee, ja. ja. Um, en dat is natuurlijk wel weer uh, voordelig uh, dat je dan uh, voor een deel dat de klappen van de zweep kent. En, ja. ja, want je moet dat allemaal zelf doen natuurlijk. Ja. Ja. Um, nog één ding, waar zijn jullie op uh, te vinden op het wereldwijde web? We zijn te vinden op uh, tuskehet.com, ja. de website. En uh, op Facebook, Instagram, ah. Twitter op uh, at Heel goed nagedacht. Dank voor jullie komst. Hartstikke bedankt. He. Jullie bedankt. ja En uh, graag tot een andere keer. Zeker. Zeker. En we gaan uh, zo langzamerhand een, een beetje een einde aanbreien... aan dit uh, van uh, deze uh, alternatieve Fem van 13 april. Femke met Sleeping With The Lights Out. De laatste twee nummers waren toch iets met het dorp Volendam. wat voorbij kwam. Want Femke, die, die was toevallig ook aanwezig als fotograaf bij de release-show van Jack with the Airport. en Threshold. Dit zijn de fotografie, maar later bleek dat ze dus zelf ook muziek maakten. Ja, dan voel je je toch een beetje. een beetje ja, van schaamte dat, dat je dat van tevoren niet wist. En uh, Sleeping With The Lights Out uh, was haar nieuwe single. Tenminste, dat is alweer een paar weken oud. En Sai Hollywood, dat komt echt uit Volendam. En daar heeft ook Jan de Witte er weer mee te maken gehad. Die tekende voor de productie van de band van Niels Buis en consorten. En The Balcony, dat is de eerste single die ze hebben uitgebracht. De tweede is onderweg, die komt volgende week uit. Uh, dat uh, heet Back It Up. En ja, wat is leuker dan dat er twee Volendamse releases zijn. Want volgende week komt ook PM Bond met uh, een nieuwe release. En dat is The End of Something. En dat heeft alles te maken met het album wat hij later dit jaar nog uit gaat brengen. Bovendien, uh, als we dan toch het over de Volendamse vrienden hebben... van uh, de maandagavond daar in de omroep die ze daar... Uh, binnenboord hebben. Uh, Roy draait door, maar daar zal Kees Meijer waarschijnlijk ook bij zitten. Hebben ze waarschijnlijk Paul Bond ook in de studio uh, om de vragen te stellen over uh, het nieuwe materiaal. Uh, dat uh, zeggende zal ook die single ten gehoor worden gebracht. En volgende week mogen wij hem dan uh, draaien, want ja ere wie ere toekomt in dat opzicht. Um, het hele verhaal is nog niet klaar uit Volendam. Want ze zitten nagelvast in het uh, gedeelte van deze Alternative FM. Uh, en het is al week in, week uit. En 8 juni komen ze naar de studio om wederom een akoestische set uh, te doen. Lorem Ipsum voor de tweede keer dan uh, hier in de studio. Maar we hebben natuurlijk ook het, uh, ja, het volledige... Versterkte gedeelte van de EP Bittercornish, waar hij erom uh, Blanco voor tekende Lessons in Living. Tot volgende week. En dan heb je ineens uh, tijd over. Dat is altijd heel erg leuk. Heb ik dan nog iets uh, van uh, rotzorg? Ja, natuurlijk heb ik dat. Want dat is uh, tegenwoordig de nieuwe Max van Dat ken je wel. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.